Iets wat jij heel leuk vindt of ja. wat je belangrijk vindt? Nou, misschien het makkelijkste om te vertellen, eh, de, omdat dat het meest opvallende is van wat we doen, is, is wel dat wij eh, één keer in het jaar een, een grote zomeractie organiseren eh, onder de naam Sunrise. En er zit een beetje een woordspelling in, want het is het Engelse Sunrise, maar daar maken we dan van de UNO. En dan is het opeens, gaat het opeens over de zoon. En, eh, nou ja, voor de christenen gaat het om, om Jezus. Ja, is de zoon van God. De zoon van God, absoluut. Ja.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 Uh, en er zijn een aantal dingen die we ook samen doen. Uh, we hebben een aantal uh, activiteiten door het jaar heen waar jongeren elkaar ontmoeten. Uh, dat kan in een weekend zijn of in een jongerenviering. viering. Uh, nou, in bijvoorbeeld komende kerst, uh, een paar dagen voor de kerst, willen we een grote actie in het centrum van de stad uh, organiseren waar we met een paar honderd mensen de, st de straat op zullen gaan.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 zie je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 het adres van de website is www.gebedsantwoord.nl www.gebedsantwoord.nl Wens ik nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week. See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 Een andere boot, waar nog zo'n veertig mensen op zitten, wordt vermist. De meeste bootvluchtelingen kwamen uit Ethiopië en Somalië. Ze waren op weg naar saoedi arabië In New York heeft een man een zelfmoordpoging overleefd... doordat als gevolg van de sneeuw geen vuilnis kon worden opgehaald. Daardoor was een grote berg afval ontstaan, waar de man op neerkwam...